Boris Beresovski is 67 jaar geworden. In de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek Bangui... zijn zware gevechten aan de gang tussen rebellen en het regeringsleger. De rebellen zeggen dat president Bouzize... de afspraken uit haar vredesakkoord niet nakomt. Ze willen dat hij opstapt. Frankrijk heeft de VN-veiligheidsraad in spoedvergadering ingeroepen. Parijs stuurt mogelijk troepen naar Bangui om het vliegveld te beschermen. De Koerdische beweging PKK heeft officieel een wapenstilstand afgekondigd. In een videoboodschap zei een veldcommandant dat de PKK de wapens neerlegt. De strijders zijn het eens met de oproep van hun gevangenleider Öcalan. Die kwam twee dagen geleden met een historische oproep... om de gewapende strijd van de Koerden tegen Turkije te beëindigen. In de Verenigde Staten worden dit voorjaar elf zaailingen van de kastanjeboom geplant... waarop Anne Frank tijdens haar onderduikperiode uitkeek... De boom achter de Prinsengracht in Amsterdam waaide om in 2010. Daarvoor waren uit kastanjes al jonge boompjes gekweekt... en in 2009 naar de VS gestuurd. Die worden nu uitgeplant. Zo komt er een Anne-Frank boom in het Liberty Park in New York... op het vroegere Ground Zero. Er komt er een bij de Central High School in Little Rock, Arkansas... waar in 1957 de strijd tegen rassendiscriminatie fel werd, uitgevoerd, werd gevoerd. En er komt er een bij het Witte Huis. Bondscoach Van Gaal heeft Adam Maher opgeroepen als vervanger voor Wesley Snijder. Die mist dinsdagavond het WK-kwalificatieduel van Nederland tegen Roemenië. De aanvoerder is niet op tijd hersteld van de liesblessure... die hij gisteren opliep in de wedstrijd tegen Estland. Dan nog het weer. In het zuiden nog wat sneeuw. vanaf temperaturen tot min 6. Morgen iets meer zon en droog, maar nog altijd erg koud door een harde oostenwind. Na morgen blijft het droog en zonnig bij een graad of 3.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 Maak snel een afspraak bij uw Citroën Dealer. Citroën Kreativtechnologie. Gute Nacht, Freunde. Es wordt tijd voor mij zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette.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 En de gevangenen moet aan het werk. Zo, we zijn weer eens heel logisch bezig. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het is lente. Ja, u hoort het goed, het is lente. En daarom staat deze aflevering van Het Oog in het teken van het voorjaar... dat is aangebroken, althans volgens de kalender. De muziek is daarom uitgekozen door vier weermannen en vrouwen... die u ook vertellen wat de lente voor hun inhoudt. Met financieel geograaf Ewald Engelen praat ik straks over Cyprus... en over de vraag welk Europees land is eigenlijk de volgende... die in de problemen komt. In Italië is de centrum-linkse leider Pierluigi Bersani... tot kabinetsformateur benoemd, maar heeft hij ook iemand om mee te regeren. En de afgelopen week was de uitreiking van de Edgar Donkerprijs... voor natuurbescherming. Bij ons de winnaar, roofvogel-expert Rob Belsma... en de runner-up Herman Limpens. Hij is vleermuisdeskundige. Maar... Eerst het nieuws van deze koude en winterige dag. Zaterdag 23 maart. Het kostte dagen van koortsachtig overleg. We proberen een yes. De Cyprioten stelden het geduld van Europa wel erg op de proef. Dit really Maar toen had de regering van Cyprus dan ook een plan. Spaarders met minder dan een ton worden ontzien. Maar de rijksten, die meer dan 100.000 euro hebben... moeten 20% van hun geld afstaan en worden zo extra hard geraakt. Straks gaan we dus nader in op die plannen. Schokkend nieuws uit Londen. De Russische magnaat Boris Berezovsky is dood aangetroffen in zijn huis. De oligarch was een lange tijd critic van Russische president Vladimir Putin. Zijn son-in-law says died in Britain where waar hij self imposed exile. Beresowski was tegenstander van president Poetin. De doodsoorzaak is onduidelijk, maar zelfmoord wordt niet uitgesloten. Een CNN-correspondent houdt de mogelijkheid open dat Beresowski is vermoord. He's the who's been found dead in the past Staatssecretaris Steven staat open voor aanpassingen van zijn plan om drastisch te bezuinigen op het gevangeniswezen. Dat zei hij een kamerbreed, Maar Teven noemde ook een strikte voorwaarde. Er zijn altijd wijzigingen ja. mogelijk... maar het leidt wel tot bezuinigingen van 340 miljoen. Dat is wel de voorwaarde waar we aan zitten. Siberische temperaturen, ach, dat valt wel mee. Maar guur is het wel. En dat merkt ook de tomatenteler. Die moet ineens een stuk meer stoken. Normaal in deze tijd van het jaar draait deze ketel 7 uur per dag. En nu draait hij wel 14 uur per dag. Ook voor de Italiaanse ijssalon is het kommer en kwel... Als er de zonnetje zijn die mensen zijn vrolijk. Die hebben meer zing in een ijsje. Maar nu zijn iedereen somber, somber. Een kopje koffie en hertensoep, maar geen ijsje. Als er iets misgaat, dan gaat ook alles mis. De wet van Murphy. Dat moet door de gedachte van Herman van der Zand zijn geschoten... tijdens het NOS 4-uur-journaal. Ik zie het in uh... de beeld. Ja, ik dacht al. Dat, is, uh... dat klopt helemaal niet. Dat hoort natuurlijk een filmpje bij. Maar ja, dat filmpje wil niet starten. Dan maar door naar het tweede onderwerp. Pauselijke buitenverblijf. Daar is een. Uh... Nou, ik zal maar vertellen dat het een uitzonderlijke ontmoeting was in ieder geval van de paus uh, uh, met zijn voorganger, die dus terugtrad. En als dan ook het weer niet wil starten. Nou, u weet vast zelf wel dat het koud is en een snijdende oostenwind. Die staat er. Um, wij gaan het hier even proberen te fixen. We zijn uh, later vandaag met de uh, journaals die het wel doen. Bij u terug. Fijne dag in ieder geval. Dat was het nieuws vandaag op Radio NTV. En omdat het maar niet ophoudt met het koude weer... willen we u vanavond toch proberen in de stemming te brengen voor de lente. En daarom vragen we vier weermannen en vrouwen om een plaat uit te kiezen... die voor hun de lente symboliseert, zodat u hoop krijgt. We beginnen met Piet Poudersma, de weerman van SBS6. Goedenavond. Meneer Poudersma. Ja, goedenavond. Dag. Bent u het ook zo zat, die kou? Ja, ik ben het ook zo zat. Ik, ik zou ook graag 15 graden willen aankondigen met een lekkere zon. Maar dat zit er op dit moment niet in. Wanneer komt die eraan, de lente? Die zal vastkomen, maar dat zal de komende week nog heel heel moeilijk worden. Ik denk de komende week nog niet. Wat? En misschien ook het weekend nog niet, maar dat is uh, nog ver weg. Kan het nog een mooie lente worden, of is het daarvoor eigenlijk te laat? Nee hoor, het kan best nog een mooie lente worden. Alleen we starten wat later. En uh, dat betekent ook dat je wat langer op die op die lente moet wachten. Ja, kan het nog een mooie lente worden, ja natuurlijk. Uh, de, daarvoor lijken eind april en uh, mei helemaal uh, goed in de race te liggen, denk ik. Nou, hoop doet leven. Wat betekent de lente voor jezelf? Ja, lente betekent voor mij gewoon dat je weer lekker richting uh, de dagen gaat... met meer of, of langere dagen. Hè. De zomertijd gaat straks weer in. En dat het uh, allemaal wat, wat vrolijker wordt. De bladeren komen weer aan de bomen. Alles groeit en bloeit weer. Dus dat geeft, uh, ja, dat geeft toch een, een, een, vrolijke, een vrolijke sfeer, naar mijn idee. En welke plaat heeft u voor ons uitgekozen om ons in die vrolijke sfeer te brengen? <lacht> nou ja, ik, ik, ik zat eigenlijk te denken aan R&B met, uh, met uh, Spring. Maar dat heb ik niet voor gekozen. Wat mij het eerst binnenkwam, was Seasons van The Fire. Er komen alle seizoenen in voor, is een en alweer en er komt ook het nieuwe leven van de lente in voor. Journey Kaagman, Seasons. Van Earth and Fire, De lentekeus van Piet Poudersma. Straks hoort u meer beermannen en vrouwen en hun muzikale voorkeur. Maar we gaan nu snel naar Cyprus. Want daar is correspondent Connie Kees in hoofdstad Nicosia. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Reuters uh, meldt vanavond, het is nog niet helemaal bevestigd... maar dat er een heffing zou komen van 20% op alle spaartegoeden... boven 100.000 euro. Betekent dit nou dat... Uh, ja. Kleine spaarders niet hoeven te betalen... Nou, het betekent uh, in ieder geval dat, dat spaarders die dus een bedrag hebben van minder dan 100.000 euro uh, bij de bank van Cyprus en bij een paar andere kleine banken op, uh, op Cyprus, dat die uh, zeg maar beschermd blijven. Uh, een ander verhaal is, uh, is natuurlijk de, de, de tweede bank van Cyprus, Laiki heet die, want eerder werd er bekend dat die uh, geherstructureerd uh, wordt en gesplitst zeg maar in een goed en een slecht deel. Nou ja, mensen die daar meer dan een ton op, uh, op die bank hebben... die zullen waarschijnlijk hun geld voor een groot deel kwijtraken. De Cypriotische regering heeft de hele tijd proberen te voorkomen... dat ze de, Russische, de grote Russische spaarders eenzijdig moesten aanpakken. Maar dat lijkt nu toch te ja. gebeuren, hè? Ja, dat lijkt inderdaad te gebeuren. Maar uh, het gaat hier natuurlijk niet alleen om, om Russen... die. Uh, Zwart geld willen uh, wegsluizen. Uh, het gaat ook om uh, Russische bedrijven die geïnvesteerd hebben in Cyprus. Uh, die hun uh, business in Cyprus doen omdat het makkelijker uh, uh, is dan in Rusland. Vanwege bureaucratie en corruptie. Uh, en er zijn natuurlijk ook, ook uh, Russen die, die minder dan 100.000 op die bank hebben. Dus uh, het, het verhaal is wel een beetje meer genuanceerd dan alleen rijke Russen die... Uh, die allerlei geld uh, wit willen wassen. De Cypriotische regering is dit plan overeengekomen... althans wordt gemeld met de trojka van de mm. Europese Unie... Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank. Mo morgen vergadert de eurozone daarover. Ma mag je nou aannemen dat die daar ook mee akkoord gaat? Nou ja, in ieder geval ligt er nu een plan op tafel... en daar is de hele dag over, over vergaderd tussen uh, de trojka... En, uh, met name, de minister van, uh, van Financiën. Uh, uh, dat reddingsplan wat er nu ligt, wat dus uh, de, e de Cyprus uh, moet redden, in ieder geval de Cypriotische banken, dat ja, dat zou, dat is in ieder geval voldoende uh, om die eurogroep bij elkaar te roepen. Nou ja. Morgen zal, denk ik, pas blijken of, uh, of alle partijen het daarmee eens zijn. En of, uh, uh, of ze het over dit reddingsplan eens kunnen worden. En het uh, Cypriotisch parlement, want het blijkt nog wel eens de neiging te hebben een plan af te stemmen. Ja. Connie? Nee. De verbinding. Ja, ik hoor je ja. niet meer. Je viel even weg. Oh, ja. nee, Mijn vraag is hoe het Cypriotisch <laughs> parlement erop zal reageren. Nou ja, en voorlopig uh, komt dat cypriotische dat, parlement niet bijeen. Uh, er was vandaag uh, sprake van dat, het, uh, dat er vandaag nog een stemming zou zijn. Uiteindelijk is dat niet zo. En het is nu uh, een beetje onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren en of dat gaat gebeuren. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat dat pas na uh, de bijeenkomst van de, van de Europese ministers van Financiën gebeurt. Dat weten we eigenlijk niet op dit moment. Nou, ze houden de spanning er nog even in. Dankjewel hoor, Connie Keeson. En over naar de studio in Amsterdam... waar Ewald Engelen, hoogleraar Financiële Geografie... aan de Universiteit van Amsterdam zit. Er is ook columnist in het parool. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dus toch een behoorlijk hoge heffing op de grote spaarders op Cyprus. Is dit de oplossing? Ja, het is alleen verbijsterend dat dit niet een week geleden al gedaan is. Kijk, in eerste instantie is die zaterdagochtend... exact een week geleden om vier uur ochtends is bekendgemaakt dat er dus ook 6,7 geheven zou worden... op spaarders onder die 100.000. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk ontzettend veel onrust veroorzaakt... en die is ook nog niet weggenomen. Uh, en dit is natuurlijk iets wat er van meet af aan aan had zitten komen... En uh, men heeft een week verspeeld en men heeft ontzettend veel turbulentie veroorzaakt. En men heeft tegelijkertijd ook ja, een van de taboes binnen de financiële sector. Namelijk, je gaat niet aan het spaargeld zitten van spaarders die onder de depositogarantie vallen. Daar ga je niet aan morrelen en dat heeft men dus wel gedaan. Maar als ze dit meteen hadden besloten, had u het een goede oplossing gevonden? Ja, nou je kijkt, er zijn een aantal andere dingen die je ook had kunnen doen. En het is natuurlijk uh, in principe raar dat dat niet gebeurd is. We hebben een ESM-fonds, een Europees Stabiliteitsmechanisme-fonds. Daar zou uh, 500 miljard in gaan zitten. En dat was bedoeld voor directe herkapitalisatie van banken... die in de problemen zouden komen. En dat is allemaal nog niet hiervoor gebruikt... omdat daarvoor eerst de bankenunie opgetuigd moest worden. En er uh, binnen de eurozone zelf her erg veel discussie was... Over over wat te doen met zogenaamde erfenisactiva... Uh, uh, oftewel activa die minder waard zijn geworden... en die afkomstig zijn uit het verleden. Want bijvoorbeeld Duitsland, maar ook Nederland en Oostenrijk... wilden niet hoeven op te draaien voor slechte leningen... die nog op de balansen zaten van met name Spaanse banken... maar dus in dit geval ook Cypriotische banken. Ik wil even met u vooruitkijken, want uh, ja, we waren al gewend aan Griekenland... en Portugal en Spanje, maar uh, Cyprus heeft ons natuurlijk toch allemaal overvallen. Uh, kun je nou wel zien aankomen welke landen in de toekomst nog in de problemen komen? Nou ja, wat we... Um, kijk. Al die, en dat is natuurlijk een beetje de beginzin van Tolstoïs Anna Karenina. Ieder gezin is gelukkig op dezelfde manier, maar ongelukkig op zijn eigen wijze. En dat geldt natuurlijk ook een beetje voor de landen die in de eurozone uh, aan dit strijdgewoel ten onder gaan en zijn gegaan. Uh, maar desalniettemin kan je wel een aantal uh, gedeelde kenmerken onderscheiden. En uh, die kenmerken hoeven niet allemaal gedeeld te worden, maar zonder die kenmerken gebeurt er weinig. En wat zijn die kenmerken? Ja, dat is ten eerste een uh, grote uh, bankaire sector uh, in verhouding tot het uh, bruto binnenlands product. Uh, dat hebben we in Ierland gezien en dat zien we dus nu ook heel duidelijk weer in Cyprus. Uh, het is ook een, uh, een grote huizenzeepbel, ook Ierland uh, en ook Cyprus. Uh, daar hoort ook Spanje bij. Uh, en het is natuurlijk uiteindelijk het draagvermogen van nationale staten... om als het misgaat in die bankaire sector... Uh, die afwaarderingen en die herstructureringen adequaat te kunnen opvangen. Uh, dat is misgegaan in Ierland, dat is misgegaan in Cyprus dat is ook een belangrijk deel van het probleem in, uh, in, uh, in Spanje en in, en in Portugal. Wat is, alleen in Griekenland ja, is een ander verhaal. Ja, die hebben de boel meer, meer, meer echt geteeld, geloof ik. Wat, wat is het eerstvolgende land waarvoor u uw hart vasthoudt? Ja, en wat op dit moment toch een beetje het geval lijkt te zijn... is dat uh, die landen die aan de periferie van uh, Europa zich bevinden... en die dus vrij recentelijk lid geworden zijn van de eurozone... waarbij dus eigenlijk ook twijfel kan bestaan... over de kwaliteit van de instituties, van het openbaar apparaat... dat die heel kwetsbaar zijn. En dan moet je dus inderdaad denken aan, uh, aan Estland, uh, Slovenië. En ik hou dus ook mijn hart vast over wat er dinsdag gebeurt... als uh, de banken in Cyprus weer overkomen... Open gaan en duidelijk is geworden wat er hier allemaal besloten is, wat er met dit soort landen gaat gebeuren. En je kan dus inderdaad vluchtkapitaal verwachten op ja toch vrij omvangrijke schaal met alle problemen van dien. En moet ik me eerst in Estland verdiepen of? Eerst in Slovenië. Ik zou eerst Slovenië doen en, uh, en dan Estland. Uh, en ik wil daar nog één land aan toevoegen. Want op het moment dat je dus deze kenmerken serieus neemt... dan moet je natuurlijk ook constateren dat landen als Nederland en Luxemburg... met waterhoofdige bankaire sectoren... dat die op termijn ook heel kwetsbaar kunnen worden. Wat is er mis met Slovenië? Waarom is, waarom is juist Slovenië zo riskant? Um, klein land, uh, grote bankaire sector, een redelijk aandeel van met name buitenlandse deposito's, um, een huizenbubbel uh, en recentelijk lid geworden van de eurozone. En uh, wellicht twijfels over ja, of die staat überhaupt wel omvangrijk genoeg is om de verliezen die uh, het gevolg zouden kunnen zijn van vluchtkapitaal op te vangen. U noemt ook uh, Luxemburg, u noemt ook Nederland. Dat, dat is toch een hele andere situatie. Dat zijn landen met een sterkere economie, gevestigde instituties. Zeker, dat is correct. Maar ik bedoel, we hebben op dit moment in Nederland te maken... met uh, macro-economisch beleid, wat uh, leidt tot krimp uh, in Nederland. We hebben sterk stijgende werkloosheid. We hebben uh, enorm hoge private schulden, met name hypothecaire schuldenlasten. Uh, 1 miljoen huishoudens worden op dit moment geconfronteerd... met hypothecaire schulden die hoger zijn dan de waarde van het onderpand. Als je de deelverzameling van werklozen en de deelverzameling van huishoudens met uh, onderpand of met leningen die onder water staan... op elkaar legt, dan heb je daar natuurlijk gewoon een giftige cocktail. Die ook uh, banken die sterk aangewezen zijn op de binnenlandse markt... dus die vooral een groot marktaandeel hebben in de hypothecaire markt. En in de Rabobank. De, ja, ik wilde hem niet noemen, maar inderdaad de Rabobank... Da, die houdt inderdaad uh, zijn hart vast op dit moment... en is ook de afgelopen maanden uh, vrij structureel bezig... om ook de Nederlandse overheid ervan te overtuigen dat het eh, bezuinigings, eh, met name lastenverzwaringsbeleid... dat dat anders moet, omdat zij dus inderdaad inzien... dat ze daar kwetsbaar van worden. Is het eigenlijk wel waar dat dat bezuinigen zo slecht is? Ik ken uw mening daarover. U heeft het vandaag nog heel eh, eloquent opgeschreven in uw column in het Parool. Maar bijvoorbeeld de eerste minister van Europese Zaken heeft vandaag gezegd... het heeft ons eigenlijk wel geholpen, uiteindelijk, die bezuinigingen. Ja, dat is, kijk, op het moment dat je dus zegt um, um, of die bezuinigingen helpt, of, de, of als je dat afmeet aan, uh, zoals dat dan heet, de spread tussen de renteopslag die Ierland moet betalen en die Duitsland moet betalen, dan kan je inderdaad zeggen dat het bezuinigingsbeleid in Ierland succesvol is geweest, maar... Er zijn natuurlijk veel meer indicatoren waar je naar moet kijken. Werkloosheid, jeugdwerkloosheid, binnenlandse bestedingen, armoedecijfers. En als je naar dat soort zaken gaat kijken, dan moet je dus constateren dat... Ierland eigenlijk gewoon een, een, een, een, een structural adjustment program ondergaan heeft, wat ook geleid heeft tot een enorme uitstroom van met name jongere, hoogopgeleide Ieren naar het Verenigd Koninkrijk en naar de Verenigde Staten. Dus uh, het beeld is wat mij betreft veel minder positief dan deze uh, minister van Financiën deed voorkomen. Dank u voor dit overzicht, Ebel de Engelen. En ik haal onmiddellijk al mijn geld weg uit uh, Ljubljana. En het moet maar snel lente worden. En het moet snel lente worden. <laughs> Bedankt voor dit gesprek. En over die lente gesproken. Ik heb uh, mijn Hubert aan de lijn. Uh, de weervrouw van de NOS. Willemijn, je hebt ook vandaag voor het NOS Journaal het weer gevolgd. Is dit nog wel leuk, uh, deze kou volgen? Ja, dat is een beetje een tweeledig antwoord. <laughs> Puur voor mezelf vind ik er helemaal niks meer aan. Maar meteorologisch gezien is het natuurlijk wel een leuk dat het zo'n unieke situatie is. Wat niet vaak voorkomt. Want dit is bijzonder. Ja, dit komt niet, uh, niet vaak voor. Zo'n temperaturen van 2-3 graden overdag in maart. Dat, dat kan. En zo laat in maart kan best wel eens. Maar zeker in combinatie met zo'n koude, oostelijke, harde wind. Dat, dat, uh, dat, dat maakt het uniek. Wat is jouw favoriete jaargetijden eigenlijk? Nou, ik heb eigenlijk. Ik zou zeggen, ik, de, de winter is mijn minst favoriete getijden. Ik ben zelf jarig in de herfst, dus dat vind ik ook een hele mooie maand. En de lente vind ik heerlijk, om juist omdat ik die hele winter niks vind: dat dat weer een aankondiging is van zon en hoge temperaturen en. Um, Mooi groen aan de bomen en op het gras en de vogeltjes die zingen. En dat hoop je. Ja, ja, dat ze nee. gaan zingen dit jaar. Nee, dat komt helemaal goed. Dat weet ik zeker. We zullen het nog eens zien. We hebben je gevraagd muziek uit te kiezen. Ja. Welke plaat symboliseert het meest jouw lentegevoel? Ik heb um, gekozen voor um, I'm Yours van Jason Mraz. Mraz, ik weet niet meer precies hoe ik uit moet uh, spreken. Maar ik vind het een heerlijk uh, flowy, geinig uh, nummer. En um, er hoort ook een clip bij waarin hij over een uh, landweg rijdt... met allemaal van dat frisse groen uh, om zich heen. En uh, hij heeft een kort kapsel, maar dan nog de wind door zijn haren en een cabrio. En dan denk ik, nou, dat soort dingen kan je eindelijk weer in de lente gaan doen. Dus <laughs> vandaar. Well, are you done, done,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 by taking right to be loved. fate, I'm yours Do, do, do, do, do, do Do, do, do, do, do you want to come on scoot on over closer, dear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 are take no more no more it cannot wait i'm yours I'm Jason Russ, vanwege het lentegevoel van Willemijn Hubert. Nou, Cyprus hebben we gehad dus, dan gaan we het nu maar hebben over Italië. Want u weet het nog, daar waren verkiezingen een paar weken geleden... met een totale padstelling als resultaat. En nu heeft president Napolitano toch een formateur benoemd. Centrumlinkse leider Pierre Luigi Bersani. Bas Messers, oud-correspondent in Rome. Een hele goede avond. Goedenavond. Hoe heet een uh, Mission Impossible in het Italiaans? Nou, er wordt hier al gesproken over... Uh, het is zoeken naar zwarte koeien in de nacht. Dat zwarte is niet zo makkelijk in de natuurlijk. Nacht. Ja. En uh, dan moeten ze de witte koeien vinden... die Bersani willen volgen om toch nog een regering te vormen. En dat, uh, dat is een uh, zeer moeilijke opdracht op dit moment. Erkent president Napolitano. En dat zegt Bersani zelf ook. Het is echt heel moeilijk op dit moment. Welke kanten kan die op, Bersani? Nou ja, kijk, het is... Uh, hij moet dus... Of met de mensen van Beppe Grillo, de komiek die zo verrassend gewonnen heeft in de verkiezingen. Of hij moet met mensen van Berlusconi gaan samenwerken. De democratische partij van Bersani wil niet meer met Berlusconi samenwerken. Omdat die hebben twintig jaar met elkaar geroezied en die zien dat niet meer zitten. Bovendien heeft Berlusconi de stekker uit de vorige regering Monti getrokken. En, met, uh, en de Grillini, zeg maar, die mensen van Beppe Grillo, die willen we niet met Bersani samenwerken. Tenminste, Beppe Grillo wil dat dat niet gebeurt. Hij zegt, wij willen een totale verandering. En dat is niet te realiseren met Bersani. Dus Bersani zal toch proberen om langzaam um, zo redelijk over te komen. En bijvoorbeeld te zeggen, we gaan een aantal institutionele dingen proberen te veranderen. Zoals een nieuwe kieswet. Uh, zorgen dat er daadwerkelijk mensen die veroordeeld zijn, niet meer in het... Um, in het parlement kunnen komen. Dat soort zaken zal hij willen gaan neerzetten. In de hoop dat dan mensen van andere partijen naar hem toekomen... zodat hij ook in de Senaat een meerderheid heeft. Maar het is echt een hele moeilijke opdracht. En er zijn ook veel, al um, commentatoren die zeggen... dat we voor de zomer misschien weer verkiezingen krijgen. Al is dat een nachtmerrie voor uh, president Napolitano... die echt hoopt dat er toch iets meer stabiliteit zal komen. Beppe Grillo heeft op uh, tamelijk luidruchtige toon gezegd... ik, ik ga niet met Bersani in Zee, oude politiek, wat je er net zei. Maar uh, geldt dat voor als een... nou, partijgenoten kun je het niet eens noemen, hè, maar aanhangers? Ja, dat is dus uh, gebleken dat die aanhangers toch nog niet zo uh, gecontroleerd worden... door uh, Beppe Grillo, als hij zelf wel uh, lijkt te willen. Die mensen, dat zijn ook professionals, die hebben vaak toch wel wat betekent in hun eigen vakgebied, uh, zijn, uh, zijn geen domme mensen. En die kiezen soms uh, op opvallend verantwoordelijke wijze... voor de bestuurbaarheid van het land. Zo hebben ze dus het mogelijk gemaakt dat er toch een president... Uh, een voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer gekozen is. Uh, en zijn ze dus tegen het, uh, het, het advies van Grillo in meegegaan... met die democratische partij, waardoor die voorzitters zijn gekozen. En misschien gaan ze dat dus weer doen. Grillo is daar heel boos over geweest richting zijn... Mensen, Maar uh, weet ook dat hij aan de andere kant niet permanent dictaten op kan leggen. Want dat is niet bepaald uh, nieuwe politiek. Hoe uh, chaotisch is die groepering van Guillaume eigenlijk? Ja, die moeten natuurlijk alles leren. Die hebben nooit politiek uh, bedreven. Die, het zou het beste zijn voor deze groep... als ze eerst eens een, een jaar of twee in de oppositie zouden kunnen zitten. Kijken en zichzelf groeperen... En op dit moment uh, zijn er gewoon mensen die van, van de ene dag op de andere... op een hele verantwoordelijke positie zijn gekomen. En uh, ja, uh, daar da zijn enorme krachten natuurlijk. Op dit moment worden er uitgeoefend op die mensen. En dat maakt dat uh, alles mogelijk is op dit moment. En aan de andere kant, bij Berlusconi is het natuurlijk altijd uh, zeer uh, opportunistisch geweest. Dus daar weet je ook nooit precies wat er uitkomt. Kortom, het is een hele onoverzichtelijke situatie op dit moment. En inderdaad, uh, de koeien lijken allemaal zwart te zijn in de nacht. Dus uh, met andere woorden, voor Bersani is er een uh, Mission impossible. Hij zei, uh, u moet niet denken dat ik dit uit persoonlijke ambitie doe. En dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Want uh, volgens mij is er weinig te halen voor hem. En als hij mislukt, als hij niet slaagt... dan weet hij ook dat zijn uh, positie als partijleider ook meteen is, uh, voorbij is. En dat dan... De tweede man, Renzi, waarvan die nipt won bij de voorverkiezingen binnen die partij... dat hij het dan zal over gaat nemen. Dus voor Persani heeft eigenlijk door deze, dit, dit premierschap, dit formateurschap te accepteren... heeft hij eigenlijk zijn hoofd in een strop gehangen... waar hij nog maar moeilijk uit kan komen. Dank je voor de toelichting, Basmesters. En dan ga ik u nu voorstellen aan de nieuwe NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Goedenavond, Peter. Ja, goeie avond. Zeg, een vreselijke start maak jij met het rotweer. Zou het aan jou liggen? Nou, kijk, het is zo dat ik nog eventjes wacht met uh, op de televisie komen... totdat het uh, mooi weer begint te worden. Je hebt het wel getimed. Het duurt nog eventjes voordat ik op de beeldbuis ben, hoor. Hoe ligt het eigenlijk bij een weerman? Uh, heb je alle seizoenen even lief? Uh, nou, er zijn in elk uh, seizoen natuurlijk wel ingrediënten... die uh, minder aangenaam zijn en heel erg aangenaam. En uh, ja, de winter heeft zo zijn charmes en de lente ook. En wanneer het uh, ene seizoen in het andere overloopt... ja, dat is meestal wanneer de mensen beginnen te klagen. Zo'n winter moet niet te lang duren voor de mensen. Nee, nee als het lente is, dan hoort er lente weer bij en geen winterweer. In wat voor stemming ben jij in de lente? Ik bedoel, als die komt? Ja, in wat voor stemming ben ik? Ik ben eigenlijk wel in de stemming voor... Uh, ja, lichtvoetige muziek. Ik weet niet of je meteen over mijn muzieksmaak wil hebben. Ja hoor. Uh, ik heb een nummer uitgezocht uh, van de Beatles... Here Comes the Sun. En dat leek mij heel toepasselijk. Want uh, dat is in de eerste plaats een nummer met uh, heel erg veel uh, vrolijkheid daarin. En uh, de, de titel zegt dat ook al. Hier komt de Sun. De zon komt eraan. En uh, dat is ook het geval. Want uh, met het ingaan van de astronomische lente... Uh, staat de zon een half jaar lang op het noordelijk halfrond. En uh, dat betekent dat we het komende half jaar gaan genieten van dagen... die langer duren dan nachten. Here comes the sun. Here comes the sun and I say it's all right. Vrolijke, luchtige smaken hebben de biermannen en vrouwen in dit land. Op verzoek van Peter Kuipers-Munneke. U gaat hem nog vaak horen en zien. Waren dit de Beatles? De Edgar Donkerprijs voor Natuurbescherming is uitgereikt. En ik ga praten met de winnaar... en met een van de nummers twee bij de uitreiking. Die winnaar is Rob Belsma. Die nummer twee is Herman Limpens. Goedenavond allebei. Hallo. Goedenavond. Ik begin even bij meneer Belsma, want... Die prijs is maar liefst 150.000 euro en ik citeer de criteria. Het gaat om een persoon die op eigen initiatief en op eigen kracht en op eigen kosten een prestatie heeft verricht die van originaliteit getuigt, van blijvende invloed is en een voorbeeldfunctie heeft voor anderen. Dat geldt allemaal voor u? Ja, daar kun je het mee doen, denk ik. De prachtige kwalificaties. Ja, zeker, ja. De jury ja, gelukkig, zegt, gelukkig ja. hoef ik het zelf niet te zeggen. De jury, maar u bent het er daar heel roerend mee eens. De jury zegt ook, hij heeft een passie voor roofvogels. Ja, dat valt niet te ontkennen. Dat doe ik mijn hele leven al. Wat fascineert u daar zo aan, aan roofvogels? Uh, nou, ze zijn lekker groot. Je kunt er veel aan zien. Ze staan aan de top van de voedselpyramide. Dus dat betekent, als je roofvogels uh, onderzoekt dan onderzoek je in feite ook alle lagen die eronder zitten. Dus muizen, vogeltjes, vegetatie enzovoort. Dus het is heel breed. U onderzoekt dit al heel lang. U heeft er ook veel boeken over geschreven. Wat moet ik me bij dat onderzoek voorstellen? Ik zie onmiddellijk iemand in een boomtop klimmen met een verrekijker bij zich. Zit ik er ver naast? Nou, die verrekijker die neem ik soms mee, maar vaker klim ik in een boom om naar een nest toe te klimmen, om te kijken hoeveel eieren erin liggen of of die eieren zijn uitgekomen om de jongen te wegen en te meten. En pas later in het seizoen ga ik in boomtoppen zitten om te kijken hoe roofvogels van en naar het nest vliegen om die nesten dus op te sporen. En blijf dus ik dat, zit, ja. Ik zit dus veel in boomtoppen. Blijft dat je hele leven leuk? Ja, dat is ontzettend leuk. <laughs> Ik kan me niks leuks voorstellen, eerlijk gezegd. Boompje klimmen, dat, dat hoort iedereen te doen eigenlijk. U houdt zich uh, zeer in het bijzonder met de wespendief bezig. Ja. Wat maakt dat interessanter dan andere roof- en trekvogels? Nou, die, die wespedief is een soort die maar drie maanden per jaar in Nederland rondhangt. En de rest van de tijd is die onderweg van en naar Afrika of zit die daar. En het is een hele lastige soort. Dus de, de normale onderzoekers die ervoor betaald worden die uh, kiezen makkelijke soorten uit om aan hun onderzoeksmateriaal te komen. En ik ben een amateur, ik, ik, ik richt mijn eigen leven in, ik doe mijn eigen ding. Dus ik kan op me permitteren om 40 jaar naar een wespelief te kijken. Ik kom zo terug op hoe u werkt, hoe u leeft uh, en wat uw verdere bezigheden zijn. Maar even naar Herman Limpens. Uh, u wordt de Vleermuizenambassadeur genoemd. Ja. Ik ga op pad voor de vleermuizen. Zeg maar. Ik kijk naar de vleermuizen, ik wil er van alles van leren... maar ik wil ook graag dat nou, die mensen die iets kunnen betekenen voor vleermuizen... dat die ervan weten en de goede dingen doen. Ik vind het zulke enge beesten. Enge beesten? Nou, hele eh, knuffelachtige, pluizige beestjes met vleugels... die eh, fantastisch vliegen kunnen. En dat ook nog in donker, zonder ergens tegenaan te vliegen. Waarom zijn er dan zo, toch zoveel mensen kopschuw voor uh, vleermuizen? Ja, wij weten het niet precies, maar de, de theorieën die daarover gaan zijn... Uh, ja, in, in uh, de historie vroeger zijn ze in verband gebracht met de duivel... want ze konden s'nachts vliegen en ja, vogels vliegen overdag... vleermuizen s'nachts, dat kan niet, er moet wel hulp van de duivel bij zijn... Uh, dan heb je uh, Bram Stoker, die Dracula uh, geschreven heeft. En dat is op zich een prachtig verhaal, maar dat deed de mensen natuurlijk ook niet goed. Nee. Het is niet goed voor het imago, als, uh, nee, die vergelijking nee. met Dracula. Maar als je ze echt kent van, binnen, van, uh, van dichtbij, dan zijn het hele lieve aardige diertjes. Ze zijn ontzettend sociaal, leven in grote groepen, helpen elkaar. Dus Als je als vrouwtje voor het eerst een jong krijgt... dan wordt je door oudere zusters en moeders je geholpen en gemasseerd. En, nou ja. Dus dat zijn, zijn hele lieve dieren eigenlijk. Ze zijn eigenlijk veel socialer dan mensen ook. Uh, ja, dan sommige mensen in ieder geval. <laughs> Rob Elsma vertelde daar net even over zijn onderzoek. Hè? Op zoek naar die nesten in boomtoppen bijvoorbeeld. Hoe doet u vleermuizenonderzoek? Uh, wat ik het meeste doe, dat mijn specialiteit, is op pad gaan met een beddetector. Dus een apparaatje waarmee je het geluid kan horen. En wa waardoor we kunnen horen welke soort het is en wat die aan het doen is. En dan, uh, ja, dan kun je ineens, hè, want als je gewoon rondloopt s'nachts... heb je niet in de gaten dat er soms tientallen of honderden vleermuizen om je heen vliegen. Als je dat apparaat aanzet is het ineens een nachtvol geluid, vol vleermuisgeluid. Mm -hmm. Zijn ze bedreigd eigenlijk, vleermuizen? Uh, er zijn een aantal soorten uh, die in uh, de vorige eeuw enorm achteruit zijn gegaan en weer aan het groeien zijn. Maar er zijn ook soorten die uh, de, de laatste 10, 15 jaar behoorlijk achteruit gaan. Hmm. Rob Belsma, u uh, zei er net al een beetje, ik leid een heel vrij uh, leven. Uh, u bent biologie gaan studeren, maar nooit bioloog worden? Nou nee hoor, ik heb geen biologie gestudeerd. Ik ben na mijn middelbare school heb ik een jaartje sociale geografie gedaan. Daar ben ik snel mee opgehouden. En sinds die tijd heb ik uh, uitsluitend mijn eigen dingen gedaan. En wat zijn die eigen dingen? Onderzoek doen. Ja, dus heel veel buiten zijn en uh, informatie verzamelen over roofvogels en andere vogelsoorten en daarover schrijven. En waar leeft u dan van? Uh, dat was vroeger uh, deed ik fabriekswerk. Dus ik, ik werkte een paar maanden per jaar in een fabriek en daar eh, bekostigde ik in feite de rest van mijn jaar van. En eh, naarmate ik wat meer bekend werd en, en, en een zekere reputatie kreeg, kon ik ook ander, andere baantjes krijgen. De natuurbescherming bijvoorbeeld. Maar het zijn iedere keer korte baantjes en dan koop ik in feite mijn eigen tijd om mijn eigen onderzoek te doen. U bent uh, met opzet zeg maar flexwerker, deeltijdwerker geworden... om dat onderzoek te kunnen doen naar roofvogels. Ja, daar komt het wel op neer. En daar kon je van leven? Ja, het hangt er vanaf wat voor leven je leidt. Ik bedoel, als, je, als je van uitspattingen houdt en een gezin onderhoudt... en dat soort dingen, dan kan dat natuurlijk niet. Maar als je zuinig leeft en, en, en verder niet voor anderen hoeft te zorgen... dan kun je met verbazingwekkend weinig geld toe, hoor. U houdt niet van uitspattingen? Nou, wel op mijn manier natuurlijk. Ik, ik spat wel uit in de natuur, maar niet, ik, ik hou niet van uitgaan en dat soort dingen, nee. Heeft u een gezin? Nee, dat heb ik niet, nee. Ook nadrukkelijk niet voor gekozen. Auto? Nee, ook niet, nee. Ik, ik doe het helemaal zonder dat soort dingen. Televisie? Ook niet, nee. Gaat u wel eens op vakantie? Nee, zelfs dat niet. Als ik ergens naartoe ga, dan heb ik daar een reden voor. En... Uh... Nou, klinkt dit allemaal wel heel erg somber, geloof ik, als ik dit zo op een rijtje hoor. Dat valt hard mee, hoor. Nou, het klinkt een beetje Spartaans. Ja, ach. <laughs> Toch vind ik dat ik een prachtig leven leid. U, u, u vertelt heel mooi, vind ik, over hoe u dat allemaal in dienst hebt gesteld van dat veldonderzoek. Nou komt er opeens een prijs van 150.000 euro op u af. Dat is wel even heel iets anders. Ja, dat, dat, is, dat is een shock. Dat, zoveel geld heb ik nog nooit gezien of gehad. En, maar het is wel mooi, omdat, uh, kijk, een Spartaans leven betekent dat je ook simpele dingen uh, doet. En je kunt nu met wat meer geld kun je ook wat meer complexere dingen gaan doen. Dus bijvoorbeeld laboratoriumwerk laten uitvoeren. Of zenders kopen. Of een reis maken naar Afrika om daar de vogels te onderzoeken die hier zomers zitten. Dus dat, dat komt dan allemaal binnen de mogelijkheden. Dat geld gaat u gebruiken voor onderzoek dat u tot nu toe niet kon doen? Ja, dat ben ik wel van plan. Ja. Meneer Limpens, leidt u ook zo'n Spartaans leven in dienst nee, van de vleermuis? Ik, ik ben wel heel fanatiek met de vleermuis bezig... maar ik heb wel een gezin en wel een auto en wel een tv. Dus in die zin niet zo Spartaans. Ik, ik heb wel... Uh, uh, maar ik denk net als Rob... Uh, heel veel leuke dingen steeds kunnen doen en, en nog steeds. Dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je niet per se op vakantie hoeft. Omdat als je, tenminste als ik op pad ga, een bos in waar nog niemand geweest is... en we gaan ontdekken welke vleermuizen daar vliegen... dat, uh, ja, dat is gewoon al fantastisch. Dus dan hoef je niet naar uh, de Caribische eilanden of uh, zulke oorden. In Nederland kan je de prachtige dingen meemaken. En dat doet u meestal dan? Uh, dat doe ik, doe ik heel veel, ja. U heeft uh, niet de prijs gekregen die Rob Belsma heeft gekregen... niet die 150.000 euro, meneer Limpens, maar nog steeds een heel aardig bedrag. 25.000 euro. Wat gaat u ermee doen? Uh, nou ja, wij wij, wij waren, zijn al bezig met een project waarbij we burgers uh, met zo'n vleermuisontvanger... in de tuin laten vaststellen wat ze eigenlijk in de eigen tuin hebben... En dan gaat die, uh, dat apparaatje door die burger doorgegeven worden... aan een vriend of bekende. Dus dat heet dan een zogenaamde hopping detector. En waardoor je twee dingen krijgt. Je krijgt namelijk data. Die, die, dat apparaat legt vast welke vleermuizen in die tuin vliegen. En die mensen gaan met elkaar praten over vleermuizen. Zo groeit dan de informatie over vleermuizen in een gemeente... door dat apparaat wat zo rondgaat. En, en dat project wil ik uh, ja, een verdere aanstoot geven... Ik zat me eigenlijk achter te vragen. Ik, ik had nog niet van deze prijs gehoord. Het, het gaat wel om enorme bedragen, eigenlijk, als je hem wint. Waar komt het geld eigenlijk vandaan? Uh, Edgar Donker was een industrieel. En die had geen kinderen. En uh, heeft een deel van zijn vermogen heeft in een fonds gestopt. Nou, met de rente daarvan wordt dan nou, dit jaar natuurbehoud. Een ander jaar uh, kindergeneeskunde. En een ander jaar weer uh, cultuur in zo'n cyclus van drie jaar steeds gesponsord. Rob maar zou u zich kunnen voorstellen... dat u op een bepaald moment gewoon genoeg heeft van die roofvogels... en uh, ja, juist meer de zoogdierenkant op gaat, de vleermuis gaat onderzoeken... of is dat uitgesloten? Nee, dat zou, dat zou in theorie zou dat kunnen. Want ik denk dat elk levend wezen uh, de moeite waard is om, om te onderzoeken. En ik weet ook zeker dat als je erin duikt dat het alsmaar interessanter en interessanter wordt. Dus op zich maakt het inderdaad niet uit of je naar vleermuizen kijkt... of naar springstaarten of kevers of vogels. Maar goed, ik, heb, ik ben op dat pad van die vogels gekomen. En het aardige is dat naarmate je daar langer mee bezig bent... Eh, krijg je eigenlijk alleen maar meer vragen voor je kiezen. Dus het zou heel dom zijn om die, eh, die kennis die je verzameld hebt in de afgelopen 40 jaar om die overboord te gooien en met iets heel nieuws te beginnen. Je zit er nou eigenlijk net lekker in. Maar als ik als kind was begonnen met spinnen... dan had ik waarschijnlijk een fantastische spinnencarrière kunnen maken. En, uh, en zoals Herman met zijn vleermuizen, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En meneer Limpens, kunt u het zich op uw beurt voorstellen... dat u ooit ophoudt met het vleermuisonderzoek... en bijvoorbeeld roofvogels gaat doen? Uh, nee, ik denk inderdaad hetzelfde als Rob zegt. Je zit er nou zo in... Uh, en, en ik, ik vind Roofvogels ook uh, heel leuk, maar daar hebben we de boeken van Rob al voor. Dan denk ik, van, laat ik nou maar blijven werken aan uh, veel bekender maken van wat de vleermuizen allemaal nodig hebben. Meneer Belsma, en... het klinkt alsof u echt uh, tot uw laatste snik ermee doorgaat. Wat wilt u nog bereiken met het onderzoek? U heeft er nu het geld voor. Hmm, dat is een moeilijke vraag. Ik, ik, ik ben niet zo ambitieus in termen dat ik, dat ik naar doelen streef. Ik, ik, ik buffel maar door en uh, dat, dat pad dat levert er steeds nieuwere vragen op. Op korte termijn wil ik in ieder geval wel een boek gaan maken over de wespendief. En dat is een boek wat er eigenlijk al heel lang aan zit te komen en dat moet nu echt eens een keer geschreven worden. Want ik vrees dat als ik, als ik het niet doe, dan doet niemand het. En het is, een, ja, het is een, een, een onduidelijke soort. Er is niet zo heel veel van bekend. Dus dat lijkt me een hele mooie ambitie. Mag ik u beiden van harte feliciteren... met uh, het uh, behalen van de Edgar Donkerprijs. En uh, beiden bedanken voor dit gesprek ook Herman Limpens en Rob Belsma. Dank u wel. Dank u wel. En dan nog één keer de muziek van het voorjaar. Voormalig weervrouw Monique Somers. Goedenavond. Goedenavond. Nou, om uw uh, gevoel van lente te krijgen. Naar welk nummer gaan we zo luisteren? Always take the weather with you. Van? Um, oh, uh, waar, daar weet ik niet eens meer. Oh, ik heb het heel <laughs> snel opgezond. Crowded house, heet ze. Crowded house, ja. ja always ja. take the weather. Ja. En, en ja, de titel spreekt een beetje voor zichzelf, maar waarom? Um, nou, omdat uh, uh, op de avond dat ik me allereerst weer uitzending uh, live deed, uh, reed ik naar huis... en uh, het eerste nummer uh, wat klonk in de auto toen ik mijn radio aandeed... was dit nummer, Always Take the Weather With You. Ja. En toen dacht ik, ja, dat vond ik zo bijzonder... dat uh, uh, de, sinds uh, die tijd, als ik dat nummer hoorde, krijg ik helemaal energie van. En dat heb ik bij de lente ook, daar krijg ik energie van. Dat vind ik heerlijk. Dus vandaar dat nummer. Het kon geen toeval zijn... Dat, nee, dat gevoel dag, had ik, ja. Dat gedraaid het kan geen toeval werd. zijn. Ik doe de radio aan en dit nummer. Always take the weather with you. Ik vroeg het andere ook al, wat vindt u het mooiste seizoen? De lente of toch een andere? Ik hou van alle seizoenen wel, maar de lente is voor mij uh, het mooiste seizoen. En uh, dat heeft vooral te maken met het begin van de natuur. Alles wat weer... Uh, het geeft mij het gevoel van alles begint weer met de schone lei. alles uh, het mooie seizoen. Ik hou heerlijk van de zomer en dat staat allemaal nog voor de boeg. Dat hebben we allemaal nog. Uh, we hebben niks gehad, alles komt nog. En uh, ja, ik hou ook heel erg van de winter. En maar dan als het echt winter is met sneeuw en ijs. En, maar als het dan allemaal geweest is zoals nu, dan denk ik... ja, dan heb ik het ook alweer gehad. Dan denk ik, ja, kom op nu. Uh, nu lekker naar die hogere temperaturen. En laat alles opnieuw groeien en geboren worden. Dat vind ik fantastisch. Dat vind ik heel mooi. Optimistisch. Ja, heerlijk. Dank u wel, Monique Somers En hier komt the Crowded House uit uh, Nieuw-Zeeland komen ze. Always take the weather. het huis was dat. En always take the weather. Nou, vannacht gaat het nog heel even sneeuwen. Natte sneeuw wordt het. En morgen straffe oostwind. Windkracht 5 tot 7. Maar daarna komt de lente. Morgen zit hier John Jans van Galen. Goed weekend. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog zu zeggen hätte.